Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental-banden 20% korting. Plein je afspraak op quickfit.nl. Hij nee, is weer klaar. Quickfit en weer verder. Januari, eindelijk tijd voor jezelf. Even alles in standje relax. Ongeremd ontspannen in de mooiste trendtoppermodellen die perfect passen in jouw eigenzinnige thuis.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 van twee uur door nu.nl. Krijg je van Mart Grol. Goedemiddag. Vrede in de Oekraïne komt dichtbij. Dat zei de Amerikaanse president Trump voordat hij om tafel ging... met de Oekraïense president Zelensky zonder verder details te geven. De twee die praten op dit moment met elkaar in Zwitserland... en daarna zal er een speech komen... Later vandaag praat een Amerikaanse vertegenwoordiger in Moskou... ook met de Russische president Poetin. Weer een treinongeluk in Spanje. Een trein botste daar tegen een kraan... en daardoor zijn er volgens lokale media meerdere lichtgewonden gevallen. Het is het derde treinongeluk in Spanje deze week. Bij twee eerdere ongelukken vielen ook doden, 44 in totaal. Drugscriminelen verzinnen steeds iets nieuws om de douane te slim af te zijn... door verschillende havens te gebruiken en bijvoorbeeld privévliegtuigen of onderzeeërs. Toch lopen ze nog altijd tegen de lamp, maar wel minder dan eerder. De douane onderschepte vorig jaar duizenden kilo's cocaïne minder dan het jaar daarvoor. En filmmakers horen straks of ze kans maken op een Oscar... de vampierenfilm Sinners en de thriller One Battle After Another... met Leonardo DiCaprio zijn favoriet. Ook een Nederlandse film zou genomineerd kunnen worden... denkt onze filmkenner Carné van den Brink. En dat is de korte film Beyond Silence, die maakt nu kans op een Oscar. De film van regisseur Marnie Blok stond namelijk al op de shortlist. Of we ook echt gaan winnen Ja, is lastig te zeggen. Vorig jaar wonnen twee Nederlanders wel in precies deze categorie ook al een Oscar. De film Beyond Silence gaat over een dove die na langswijgen een misbruikverhaal naar buiten brengt... spannend dus voor die makers of ze mogelijk kans maken... op zo'n gouden beeldje in maart. Het weer van Weerplaza, zonnig, in het zuiden 9 graden vanmiddag... in het noordoosten flink kouder... en daar vanavond en vannacht kans op ijzel pas dus op daar. Morgen opnieuw dat verschil in temperatuur en de mix van wolk en zon. Situatie op de weg: elf files. De A29 springt eruit. Dat is Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beierland kom je in 6 kilometer. Vertraging een half uur in verband met een ongeluk. Flitsers op de A2. Eindhoven-Den Bos bij 127,7. De A7 Den hoever amsterdam 28,1. En de A27 Hilversum-Almere 96,2. Vanaf maandag de Q Top 500 van de Ninsky. Q Top 500. Town called Bell Air. Sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said I might as well kick it. First class, show this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel Air live like? Hmm, this might be alright, but wait, I hear the Percys, Bouduans, all that. Is this the type of place that they just send this cool cat? I don't think so. I see when I get there. I hope they're prepared for the Prince of Bel Air. Trying to get arrested yet I just got here, I sprang with the quickness like lightning disappeared I whistled for a cab and when it came near the lights plates it fresh and it dice in the mirror If anything I can say that this cab was rare But I thought man forget it Yo home the Bel Air DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince, Johan de Bel Air! Natuurlijk uit de 90-serie, de Fresh Prince of Bel Air. De grote doorbraak voor Will Smith ook. Het kan ook een goede inspiratie zijn voor je stemlijstje. Als je gewoon even kijkt van welke series keek ik allemaal in de 90s. Er waren veel liedjes die ook allemaal hits geworden zijn. Die ook tevens de leader waren van die 90-serie. Zoals DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. Ja, deze natuurlijk, hè. Friends kun je opstemmen voor de top 500. I'll be there for you. There for you. Kijk je altijd naar Bayward. Dan hoorde je dit liedje. I'll be I'll be Jimmy Jamison met I'll be, I'll be ready. Misschien zat je in de 90s al in de Pokémon. Ah, dan hoort dit liedje wel op je stemlijstje. Als je meer van uh, ik lach uh, of ik schiet uh, RTL 4 zaterdagavond. Van die Nederlandse series. Dan zeg je allemaal Kees Co. Sonnetje uh, in huis. Of. Want wij zijn vrienden, vrienden voor het, het leven. leven. Denny de Bunker. de laatste dag. Vrienden voor het leven. Uh, je mag het zelf zeggen. Wat wil je terug horen in de top 500 van de 90s? Stemmen kan via de site en de Q Music Vanaf maandag gaat het los. En dan beginnen we lekker met nummer 500.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 Stukje, hè? Het is gewoon bijna NPO klassiek dit, hè? Viva la Vida. Nummer 1 in het voor Coldplay. 2008. Ik had dat album ook. Viva la Vida or That and All His Friends. Ja grappig is, als je dit dan hoort... dan kun je je haast niet voorstellen dat Taylor Swift toen haar eerste liedje nog moest hebben... Die kwam een jaar later, in 2009 pas, met Love Story. Nou, nu is zij wel de nummer 1 van de top 40 met de vele van Filia. Al 9 weken, al sinds de intocht van Sinterklaas, staat zij bovenaan de top 40. Ondertussen heeft de opvolger van Taylor ook de weg omhoog gevonden. Deze steeg afgelopen week naar 19. En morgen vanaf 2 uur, een nieuwe top 40. Karen. Boot. Oeh. Blond. Haard. Nog één woord. Utrecht. Stad. Stad. Ah. Mattia Marikus. Vier op een rij. Win 2500 euro. Elke ochtend bij Q Music. Ga je in 2026 veel de weg op? Let dan even goed op.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 Zes dagen prijzen storen bij Jumbo. Alle Ariel, 2 plus 3 gratis. Alle Jumbo's koffiepads, 1 plus 1 gratis. En Pink Lady Appels of Jumbo Conference pieren, 1 plus 1 gratis. En dan voor die Jumbo. Een speech geven aan je 20 medewerkers en dan weer een verhaaltje aan je twee kinderen. Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over. Ook financieel.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 EasyToys.nl Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg, bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. Iets nieuws proberen? Shop nu. EasyToys.nl Nieuw bij Burger King. Eurovlammers. Onze iconische klassiekers tussen 1 en 2 euro. Zoals de Burger King hamburger voor maar 1 euro. Ontdek ze nu. Iedere ochtend bij Mattie en Marieke. Het spannende spel. 4 op 1. 4 op 1.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 Bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Een leasefiets van de zaak.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 Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl Deze week in de bonus. Alle wel conserven Diepvriesgroenten en Spreads. 1 per gratis. Alle Optimaal Drinkjoghurt pakken. Ook 1 per 1 gratis. Alle Ben Jerry's en Magnum Pines. Ook 1 1 gratis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 ARAG, juridisch probleemoplossers. Albert Heijn bezorgt ook verspakketten, zoals nasi of teriyaki. Nakkie. Precies. Vers en makkelijk. En een 10% korting op een verspakket en benodigdheden. Veel zon en flinke temperatuurverschillen. Het is 1 graad in het noorden tot 9 graden in het zuiden. In het noordoosten is er later vanavond kans op ijzel. Situatie op de weg. Er worden 10 files gemeld. Dit is de langste. A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Roedelvaar en Sveen en Dorp. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. 7 kilometer, nu 40 minuten vertraging daar. Music. Wim van Helden. Een nieuwe vergeet mijn liedje shuffle. De 90s editie zo. You Is je het daarmee eens, je ziet net? Dan heb je zo mooi deze nieuwe van Ronday. Vooral onze collega Tessa geniet hier zo van. Dus eigenlijk Maarten en Tessa. En je krijgt de groeten van ons allemaal. <laughs> spanningen uit de lekker bezig. De nieuwe Ronday. Never been better with q music. Vince, vergeet mijn liedje. Vergeet mijn liedjes. Shuffle. Het vergeet mijn liedje. Het stemmen voor de top 500 van de 90s is in volle gang. En dan zijn het liedjes waar je waarschijnlijk meteen aan denkt: Nirvana, Paul Elstak. Charlie Lonois, Mental Theo. Robbie Williams. En nou, er is nog zo en zo en zo. Ongelooflijk veel meer. Dus ik wil je een klein beetje helpen met van die pareltjes die een beetje vergeten zijn. Maar als je ze weer hoort, dan zeg je: Oh ja, dat is ook echt de jaren negentig. Misschien komen er meteen wel herinneringen naar boven. En misschien ook wel gelijk uh, wat leuke inspiratie voor je 90s stemlijstje. Vergeten liedjes uit de 90s, welke zou je willen horen? Of ga je voor? Zo dan. John Sakara. Just another day. Of kies je liever voor iets met gitaren? Van Hootsie en de Blowfish? is jij only wanna be with you. Nou zeg het maar. Welke wil je zometeen helemaal horen? Laura Pausini, John Stakara of Hootie en de Blowfish? Laat het weten via de QF.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 We be believers, we be lead us, be astronauts, not be truth seekers Be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers We be believers, we be lead us, be astronauts, not be champions.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 Liedjes shuffle. Het vergeet mijn liedje. Willekeurig drie tracks. Vergeten liedjes uit de 90s. Misschien leuk voor je stemlijstje voor de top 500 die eraan komt. John Cicada, daar kiest Danny voor. Ik heb er serieus vanmorgen nog aan gedacht om deze in mijn lijstje te zetten. Uh, Just Another Day van uh, John Cicada kun je voor kiezen. Uh, Sandra gaat voor Laura Pausini, die zat er ook tussen. Standje vol uit en meezingen. Ook Melanie gaat voor Strani Amori. Heel leuk om die weer eens te horen. Stralia Mori, hoor die. Hoedie en de Blowfish, zegt Vincent. Die zal wat niet winnen, maar wat mij betreft wel zo goed. die in de Blowfish, Only Wanna Be With You... kun je ook gewoon opstemmen voor de top 500 van de 90s. Heeft in dit geval inderdaad echt niet gewonnen. Er is één winnaar die er met kop en schouders bovenuit steekt. Ja, lieve luisteraars van Q-Music. Ik ga lekker voor La Ropsini met Stralia Mori. Met de 90s. Lekker! En Marco, wat zeg jij? Ja, ik zou graag wel willen. Ik moet me echt denken aan die mooie tijd in Italië. Net als bij Eros Ramazotti ook altijd. Jeetje, Laura Pasini, Eros Ramazotti. Zeg je wat, zeg je. Shuffle. Strani Amori, Mori, die willen heel veel mensen wel horen.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 TV Questa volta en strani amori. Lekker om dat eens te zeggen, ja. Hè? Hoe vaak heb je vandaag de dag nou een Italiaans liedje? Ja, Bella Ciao, Bella Ciao, dat hadden we een paar jaar geleden. Maar dan hield er wel een beetje op, hè? Ja, de top 500 van de 90's komt eraan. Sommer, hoor je ook zo meteen. En ons zonnetje in huis, Mart Grom met het laatste nieuws. Goedemiddag, het gesprek tussen Zelensky en Trump zit erop. Wat is eruit gekomen, hoor je zo? Oh, ready to Vorige week kwam er een gigantische top 40 winnen.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 Bij Uphone krijg je kwaliteit voor weinig.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 Ook oh, dat kan, met thuisvoordeel van Essent. Nu bij DK Markt, douwen Egberts 500 gram of 54 pet nu 6,99. Goedemiddag. het is 3 uur. Q-Music nieuws door nu.nl.